Vijf uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In de Syrische stad Homs zijn met demonstraties opnieuw doden gevallen. Volgens inwoners en activisten kwamen zeker dertien mensen om. toen tanks het vuur op demonstranten openden. Woensdag kwam het Syrische bewind nog met de Arabische Liga overeen. dat de militairen zich zouden terugtrekken. De afgelopen dagen zouden in Homs echter meer dan honderd mensen om het leven zijn gekomen. De Liga roept president Assad op. zich aan het vredesplan te houden. en internationale waarnemers toe te laten.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 Hij heeft onder meer een boek over tanden van beroemdheden geschreven. Volgens het Veilinghuis is de kies vergild en zit er een gaatje in. De tandarts wil zijn nieuwe aanwinsten in zijn praktijk tentoonstellen. De voormalige uitgever en hoofdredacteur van News of the World, Rebecca Brooks, heeft bij haar vertrek bijna 2 miljoen euro. Een kantoor en een auto met chauffeur meegekregen, Schrijft de Britse zondagskrant The Observer. De rechterhand van mediamagnaat Robert Murdoch raakt afgelopen zomer in opspraak door het afluisterschandaal bij News of the World. Murdoch besloot uiteindelijk met de krant te stoppen. Zijn zoon James wordt komende week opnieuw gehoord over het afluisterschandaal door een commissie voor een Britse lagerhuis. James Murdoch zit in de top van zijn vaders mediabedrijf. De kans is groot dat de parlementsleden hem over Broeks ontslagvergoeding vragen zullen stellen. Het weer, hier en daar kans op mist. Het koelt af na ongeveer 6 graden. Overdag in het binnenland, veel zonnige periode. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. guai. Vivo e ti domando Cosa sei? Ma specchio tu Non parli mai Io che non potrò mai creare niente Io amo l'amore Ma non la gente Io avvolto in un cartone, se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia, tu che puoi creare con la tua voce tu pensi, pensi.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 I can see J'ai peur, c'est faux Je donne des vacances à mon cœur, Un peu de repos Et si tu crois que j'ai peur Attends Respire un peu le souffle d'or Qui me pousse en avant Fais comme si j'avais pris la mer Comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant sous l'œuvre, et si tu crois que c'est fini, jamais, c'est juste une pause un répit après les dangers. Ik je t'oublie, écoute, vois ton Ik weet dat ik